Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal, Rapport van TNO. Daaruit blijkt dat dossiers van langdurig zieken vaak niet compleet zijn, niet worden bijgehouden of zelf zoek zijn. De nationale politie heeft verbeteringen aangekondigd. In de Amerikaanse stad Cleveland is een jongen van 12 overleden nadat hij was neergeschoten door een politieagent. De jongen had een nepwapen bij zich, maar de agent die hem onder vuur nam dacht dat het pistool echt was. Normaal gesproken hebben dat soort nepwapens een oranje sticker om ze te kunnen herkennen, maar die ontbrak op het pistool van de tiener. Het Israëlische kabinet heeft een controversiële wet goedgekeurd. Daarin wordt het land gedefinieerd als de staat van het Joodse volk. Het parlement moet de wet nog goedkeuren. Premier Netanyahu stelt dat de wet nodig is om vast te leggen dat Israël Joods en democratisch is. Het wetsvoorstel zal mogelijk de spanningen tussen Arabische Israëliërs, Joden en Palestijnen verder aanwakkeren. De afgelopen tijd liepen die al op door meerdere aanslagen. De Tunesiërs mogen in december waarschijnlijk opnieuw naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe president. De verwachting is dat geen van de kandidaten vandaag genoeg stemmen heeft gehaald om in één keer gekozen te worden. Het kamp van de seculiere Sepsie heeft de overwinning opgeëist en zou een grote voorsprong hebben op de nummer twee interim-president Marzouki. Nederlandse experts gaan helpen de metro in New York beter te beveiligen tegen water. Ingenieursbedrijf Arcades moet straks voorkomen dat de tunnels onderlopen, zoals gebeurde tijdens orkaan Sandy in 2012. Het project gaat 21 miljoen euro kosten en gaat vijf jaar duren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe en gaat het regenen. Het kwik daalt vannacht tot 8 graden. Morgen is er in het zuiden nog kans op regen. Verder droog met wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het.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 En ik vond dat wel interessant. Ik had zoiets, maar ik voelde, ik voelde me niet getrokken om met hem mee te gaan naar een, naar een houseparty. Omdat ik zelf heel graag ook dat soort muziek luister. Dus ik heb er zoiets van, dan ga ik liever binnen staan. En dan kom ik niet meer tot mijn doel. Dus toen op een gegeven moment heb ik het aan de kant gelegd. En toen een paar jaar later kwam ik ze tegen bij de Eeuw Jongerendag. zonder ze daar ook. Toen had ik echt zoiets van, ja, ik ken jullie, maar is er nog meer? En,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 Nou, dan kom je ook wel eens bij uh, andere jongeren. Uh, dat uh, is in baan 7. Kan je vertellen wat baan 7 is? Ja, dat kan ik zeker. Dat is een, een jeugddienst voor, voor echt voor jongeren van de vanaf de basisschool tot een jaar of 25. En dan uh, hebben we een eigen tijdsband hebben we daar staan. We, we, hebben, we hebben een gebedsteam. Ja, we hebben een gebedsteam. We hebben, we hebben, een, uh, we hebben een spreker en uh, nou, dan wordt, ook, wordt er ook camerawerk gedaan.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 Je mm zegt. -hmm.